Van 1 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Nederlandse marine heeft in het Caribisch gebied een grote drugsvangst gedaan. De kustwacht zag een verdachte speedboot en waarschuwde het Nederlandse marineschip Zeeland. Een gevechtshelikopter vuurde waarschuwingsschoten af op de speedboot. Twaalf balen met in totaal 600 kilo cocaïne die overboord waren gegooid werden uit zee gevist. De drie opvarenden van de speedboot zijn gearresteerd. De afgezette Catalaanse leider Puigdemont geeft rond deze tijd in Brussel een persconferentie. Er gaan geruchten dat hij in België politiek asiel wil aanvragen. Puigdemont, die de onafhankelijkheid van Catalonië liet uitroepen, wordt in Spanje beschuldigd van rebellie en fraude. Hij heeft in België inmiddels een advocaat. Op de afdeling logistiek van het Rotterdamse ROC Zatkin volgt meer dan de helft van de scholieren de lessen niet. Van de 700 leerlingen komt vaak de helft niet opdagen. Leerlingen die vaak afwezig zijn halen toch hun diploma, blijkt uit onderzoek van RTV Rijnmond en de NOS. Eerder bleek dat docenten actief meewerkten aan gesjoemel met tentamens. De school in Rotterdam heeft de leiding van de opleiding inmiddels vervangen. UNESCO heeft het archief van Nederlands bekendste feministe Alette Jacobs erkend als werelderfgoed. Door de erkenning krijgt het werk een beschermde status. In het archief zitten onder meer afbeeldingen, voorwerpen en documenten over de strijd voor vrouwenkiesrecht. Nieuw-Zeeland gaat experimenteren met een speciaal visum voor klimaatvluchtelingen. De nieuwe regering is van plan de komende tijd honderd van die vluchtelingen op te nemen. Eilanden in de Stille Oceaan als Kiribati en Tuvalu krijgen steeds meer problemen door de stijgende zeespiegel. Inwoners die om die reden asiel aanvroegen in Nieuw-Zeeland werden tot nu toe afgewezen. Het weer bewolkt en van het noordwesten uit regen en motregen. Ten zuiden van de grote rivieren vaker droog en wat zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen in het noorden nog wat motregen. En dan wordt het 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Ik ben John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staat 1v op de A4. Amsterdam richting Den Haag. Er staat door een ongeluk tussen Hoofddorp en hoogmate 6 kilometer. Er is één reis ook dicht.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 En dan is het nu weer tijd voor ons leuke telefoonspelletje in het ontbijt. Zo zoals altijd, maar hopen dat er wordt opgenomen. Hier heb ik Flissingen. Allen nou eens even kijken of meneer Van den Broek thuis is en de Juliana aan laan 17. Je zou zeggen, hij weet dat hij. We bellen. bellen. Dus hij zal wel ogenblikkelijk naar een toestel hollen om het zo vlug mogelijk op te merken. Dat doet hij niet. Zeker even bezig met een karweitje op zolder, of in de kelder.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 Oh, wacht even. maar nou begrijp ik wat u bedoelt, Nee, dan mag u weer beginnen, meneer Van den Broek. Kan weer beginnen? Naar uw gang. Rotzo, rotzooi, rotzooi. Nee, nee, nee, oh, oh, oh, oh, oh. Jammer, jammer, jammer. Het is weer fout, meneer Van den Broek. Ik kan nu echt, moet ik ophouden, ik moet een de andere kant. Niet maar ik zal u nog één kans geven, luistert u goed, meneer Van den Broek. U krijgt van ons een woord op, want dat is dus Rotterdam. Rotterdam. Kan... Ja. Ja. <lacht>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 Een torenruist. Oh, wacht even. Maar nou begrijp ik wat u bedoelt hoor. Helemaal. Helemaal. Dan mag u weer beginnen Kan meneer. ik weer hoor. beginnen? Gaan we gaan. Pop. Lepel. Low. Kok. Nee. Nee, dat is er ook een. Nee, Nee, nee, nee. nee.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 Dit. En een vreselijk lekkere versie van It don't mean a thing if you ain't got that swing. Kennen we natuurlijk een beetje als zo'n jazz-swing nummertje, maar ik vind het toch wel uh, iets aparters. Zelfs Bep vond het leuk. Zelfs Bep, ja, ja, ja. <laughs> Die het origineeltje heeft gespeeld. Ja, vaak genoeg. Doe wak, doe wak, doe wak, doe wak. Ja, oké. Okay. Nou, oké. Okay. Dit is uh, even een andere opvatting, maar wel erg leuk. Uh, een leuke opvatting, Als zeg we maar het zelf. Toch? Oké, okay, we gaan. Uh, we gaan. Uh, ja, als u dit muziekje hoort, dan weet u het. Dan moet u gaan naar de boekenkast of naar de bureau uh, uh, laten rennen. om een pen te pakken en papier, want het recept komt eraan. Ja. We doen net alsof het nog niet op Facebook staat. Ik <lacht> <lacht> wil al die mensen wel zien rennen. Zo. Oh, een noodgang. Hoe de, de, uh, heet Een secretaire of zo. Ja, dat is zo heet. Ja. Dat ja het kan ook het keukenlaadje zijn. Keukenlaadje kan ook. Ja, daar ligt veel recepten. Ja, ja maar dan moeten ze eerst allemaal een pen en papier pakken. Het recept van de week. Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken. Na de uitzending na te lezen via onze Facebookpagina www.facebook.com Zandvoort Zandvoortlunch. Nou, nou. Laten we gaan maar eens horen wat we gaan eten. Wat heeft Angela voor ons verzonnen van vandaag? Zij heeft gekozen voor een rode linzensoep. Voor circa vier personen is dit recept en de bereidingstijd is circa 30 minuten. U heeft nodig: één pot kippenbouillon met kippenvlees, twee flinke uien, gesnipperd, twee flinke tenen knoflook, fijn gesneden, verse koriander, fijn gehakt en een zakje gebakken uitjes. Bereiden. Meng de bouillon volgens de aanwijzing met water... en breng het samen met de linzen, ui en knoflook aan de kook. Laat het circa 30 minuten op een laag vuur zachtjes doorkoken. Meng de laatste 5 minuten de koriander door het gerecht... en laat dit nog eventjes meekoken. Serveer het geheel in een kom en bestrooi met de voorgebakken uitjes... Dit recept is heel lekker met Turks brood en kruidenboter. En Angela schreef er heel hartelijk onder. Eet smakelijk. Dus namens ons. Eet smakelijk. Kijk het nog even naar op Facebook. En veel plezier met dit hele makkelijke, snelle recept. En daar gaat het om. En, daarna... en ons adres is natuurlijk wwwfacebookcom luncht. En daar vindt u het recept terug. En uh, weet je wat zo leuk is, uh, Beb? Die, nou. die recepten worden gemiddeld elke week door 14, 1500 mensen bekeken. Kijk, kijk, kijk. Ja, ja, ja kijk, dat kijk. kun je natuurlijk zien, als het berichtje op Facebook staat. Maar de gemiddelde bezetting is gewoon 5, 14 tot 1500 mensen. Dat, dat is was, hartstikke leuk. Ja, dat, is, dat, dat leeft echt. Het zijn ook lekkere, makkelijke recepten. Daar hebben wij ook wel eens behoefte aan. Ja, maar daar, daar doen we het juist voor. Ja, we hebben, ja. juist, dat is ook de reden waarom we dat in de tijd opgestart zijn... Het moet a, makkelijk zijn en het moet goedkoop zijn. Ja. Dus het, het, het, het zit allemaal rond de 10 euro. En uh, daar dan moet het dan ook uh, mee geweest zijn. Dus, nou, dus, daar kan je, dus, je lekker van eten met vier personen hoor. Nou. Uh, er maar om. Nou, zo is dat. Hoef je <lacht> niet van naar de voedselbank. Hè? <lacht> Goed. Nou, gaan we gaan weer lekker verder met nog wat muziek. Tot het regio nieuws van uh, half twee. There is a rose in Spanish Harlem A red rose up in Spanish Harlem She is a special one She's never seen the sun She only comes out when the moon is on the Soft and sweet and dreamy Dan, uh, uh, ja, familie van Sheryl Duif <laughs> Ja. Vertel. Rebecca Pigeon heet ze. <laughs> ja. Dat is Amerikaanse nicht. Ja, misschien ze een ze Amerikaanse tante of zo. Uh, Rebecca, Rebecca Pigeon uh, was dit. En uh, het nummer dat heet Spanish Harlem. En dat is dan wel weer heel erg mooi. Uh, de volgende dame heet Marina de Rijk. Ken Nee. Die ken je niet? Nee. Nou, als je het volgende liedje hoort, ken je er wel hoor. Wel, ja. Wel. Ja, nee, nee. Ik hou het even. Altijd. Ik hou het even. Artiest in het Licht, hè? Dat wel. En uh, maar, ze werd nou, geboren op 31 oktober 1961 en ze overleed in november 2012. Hoi. Ja, oh ja. Artiest in het Licht.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 Pa had ons erheen gebracht, de disco's door. Dames, ben u vrij? Als dat zo is, heb ik een vraag. Doe dan eens een keer met mij. Al niet, hou jij mijn tasje even pas. Want die gozer wil met me dansen. Al niet, geef mij mijn tassie maar weer terug. Want die gozer, die kan niet dansen. Dit zou je bijna kunnen scharen onder de term muzikale Halloween. <laughs> ja, uh, Maar ja, goed, dit is de geboortedag vandaag. Uh, 31 oktober 1961 werd ze geboren als Marina de Rijk. En uh, ze werd natuurlijk met deze plaat, uh, de score is nog een flinke hit, maar je ook, nou. onder de naam Miggy. En uh, nou ja, ze overleed in november 2012, dus erg oud is ze niet geworden, helaas Goed, uh, eens even kijken. Uh, well, we hebben nog wel meer leuks. Heb ik nou weer staan? Oh ja, dit heb ik staan. Dus uh, dat was Miggy. Als artiest in het licht. Nou, best wel. Neil Diamond. Een live opname. Prachtig. dit. Solitary Man. Melinda was mijn. child the time. But I found her. Holding Jim, loving him. And you came along, loved me strong. That's what I thought. Me and you. Well, that died too.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 Girl. Pas was nog in Nederland en hij kan het nog steeds hoor. Ondanks dat hij al aardig op is. Dit was een van zijn allereerste hit: Solitary Man. De eenzame man, meneer Neil Diamond. En het was een prachtige, dat hoort u aan het applaus. Een live We hebben er nog één. En dan gaan we naar het NOS. Oh nee, naar het Regionieuws NOS. Het was om twee uur weer. Dus, uh, maar nog even Gary Moore, dat is ook wel even lekker. Jawel. Still got the blues.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 Time after time So long It was so long ago But I've still Dat maakte van de band Thin Lizzy ook al een tijdje niet meer onder ons, helaas. Maar dit blijft al wel zijn uh, knijterhit. Still Got The Blues. Ja. Oh, het lijkt me ook koud als je nu zonder bloes blues naar buiten moet. Het is koud, hoor. Het is Hij heeft gelukkig zijn blues nog, maar ja, ja. hij hè? heeft zijn blues nog. Uh, uh, uh, ja. Ja. He? ja, één keer ja, toe, hoor. Ja, ja. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door. Beps Wieners. Volgens Hans Vader van de Vogelwerkgroep. hebben de ingrepen door Waternet geleid tot kaalslag in de duinen. Waardoor er voor vogels weinig meer te zoeken is. Ook zouden damherten, die alles kaalvreten, weinig voor die vogels overlaten. Hans Vader noemt bijzondere vogelsoorten. die wij niet meer tegenkomen. die volgens hem geheel zijn verdwenen zoals wintertaling, torenvalk, specht, spotvogel en velen. Waternet zelf, de beheerder van de Amsterdamse Waterleiding Duinen... reageert dat het de zorgen van de vogelwerkgroep... over het al lange tijd verdwijnen van vogelsoorten... en trouwens ook andere diersoorten uit de duinen deelt. Maar Waternet spreekt tegen dat dit komt door het eigen beleid. De oorzaken liggen voornamelijk buiten de invloed van ons beheer, zegt... Een woordvoerder. Veel van de soorten die in de al uh, Amsterdamse waterleidingduinen achteruit gaan... doen dat volgens waterleidingduinen in de gehele duinstreek of zelfs landelijk. En de oorzaken lopen zeer uiteen. Volgens vader wordt en moet waternet eens afzien van het ingrijpen in de natuur. En in ieder geval uh, stoppen met de boskap. Tot zover de waterleidingduinen. Gisteren is een auto met drie inzittenden tegen een boom aangereden op de Vogelenzangsweg richting Vogelenzang. In het voertuig zaten een man, een vrouw en een kind. Het ongeluk gebeurde rond 14.30 uur. Volgens getuigen verloor de bestuurder vlak na een bocht de controle over de auto waarna hij tegen een boom reed. Het gezin bleek na controle geen letsel te hebben en het voertuig is weggesleept. De gemeenteraad Zandvoort stelt zelf een onderzoek in naar het ontslag van wethouder Michiel Demmers. Daarbij kijkt de Raad naar het hele hoofdpijndossier Watertoren van de afgelopen decennia. Dit kan zelfs uitlopen in het zwaarste middel een raadsenquête. Er is te weinig vertrouwen van de Raad in het externe onderzoek... dat de burgemeester Nick Meijer al heeft ingesteld... nadat bleek dat wethouder van de gemeente Belangen Zandvoort... ambtelijke mailtjes heeft doorgestuurd naar de eigenaar van de Watertoren... in het kustdorp. Daarmee bevoordeelde Demmers volgens de rest van het college... van burgemeester en wethouders een van de partijen... die de Watertoren wil herontwikkelen. Ook de wethouder gaf adviezen aan deze partij... Maar volgens Demmers zelf is hij er onder druk gezet om ontslag te nemen. Het is de zoveelste wethouder die struikelt over de herontwikkeling van het beeldbepalend plan. Demmers zegt niet veel te kunnen verantwoorden tegenover de Zandvoortse gemeenteraad. Want dan moet hij uit uh, geheim verklaarde collegevergaderingen klappen. Tevens uh, hij vroeg de raad gisteren zijn ontslag ongedaan te maken en het vertrouwen in hem uit te spreken... Maar het college gaf keihard aan dat de Demmers niet meer terug wil als wethouder. Burgemeester Niek Meijer zegt dat er geen grote druk op Demmers is uitgeoefend. En als het anders mocht blijken te zijn mag dat ook consequenties voor de burgemeester hebben. De partij van wethouder Demmers beraadt zich op haar positie binnen de coalitie. En wat dit volgevolgen heeft is verder nog onduidelijk. Tot zover het regionale nieuws. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het westkust weerbericht luidt als volgt. Het is vandaag bewolkt. Er valt af en toe lichte regen en mat De wind waait uit het zuidwesten en is matig over land en vrij krachtig aan zee. De temperatuur stijgt naar 12 à 13 graden. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt met vanavond nog kans op enige regen. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Voor de komende dagen is de verwachting wisselvallig met ook geregeld wat zon, af en toe wat regen of zelfs een enkele bui. De temperatuur gaat omlaag van 14 graden naar morgen 11. Tot zover het weer van vandaag en morgen. Dat was het weer. So he's leaving the life He's come to know Ooh. He said he's going He said he's going Said he's going back. us Night and the For all the <laughs> en de Pips. Vooral de Pips. En. Midnight Train to Georgia. Lekker hè? Heerlijke plaatje. Ja, heerlijke plaat. Goed, uh, eens even kijken. Wat hebben we nog? Ja, ik heb nog een artiest in het licht. Uh, de laatste, want het waren er vandaag niet zoveel. En ook niet zoveel bekende eigenlijk, geloof ik. Uh, deze manier is ook niet uh, dat je denkt van: jongen, jonge, jonge, jongen, wat zal dat. Uh, nou, uh, dat. Uh, Oh nee, wacht even. Nee, we krijgen eerst de Stones nog. Wacht even. We krijgen eerst de Stones nog. Wacht even. Een live opname uit de 60e jaren... uit het programma Saturday Club van de BBC. Kom binnenkort uit op CD. Ontzettend leuk om te horen. Uh, uh, dat was toen de tijd uh, zo. Ik weet niet of ze het nog doen. Maar in de 60s deden ze dat wel bij de BBC. Daar hadden ze een programma dat heette Saturday Club. En uh, daar traden mensen gewoon live op. En. Uh, ik moet eerlijk zeggen, als ik dit dan hoor... en ik hoor hoe de Stones tegenwoordig Satisfaction spelen, dan vind ik dit eigenlijk beter. Want dit, dit lijkt erg op de plaat. En uh, het swingt net als die plaat. Ik vind het zo, altijd zo'n enorm swingende plaat van de Stones. Satisfaction dus. Opgenomen in, ik dacht, 65 of zo... Uh, bij het BBC-radioprogramma Saturday Club... waar ook bijvoorbeeld de Beatles heel regelmatig... Uh, Optraden, nou, ook daar is een hele dubbel cd zelfs van verschenen. Nou, van de Stones komt er dus ook een cd aan. Of een LP, dat weet ik niet. Maar in ieder geval een cd. Die komt eraan. En één, dit is op Spotify gezet als teasertje. Dus dan weet je vast dat dit eraan gaat komen. I can get no satisfaction, de Stones. We gaan naar de art, nu wel naar de artiest in het licht. Als alles goed gaat. Ja, gaat goed. Artiest in het licht. En ik zei het al, zijn naam zal u niet direct een belletje laten ringelen, maar hij heet Russ Ballard. Zometeen meteen meer. Cross Op 31 oktober 1945. En het is een Britse zanger-muzikant en een songschrijver. Ballard was onder meer zanger van de band Argent. En Argent, dat was dan de band van Rod Argent nadat hij uit de zombies uh, ging. Uh, bekende hit Hold Your Head Up. Ik weet niet of, of Ballard dat gezongen heeft, maar oké. Okay. Hij was in ieder geval de, maakte deel uit uh, van die band. Op jonge leeftijd al begonnen met het schrijven van liedjes. Hij was 15 jaar oud toen een van zijn nummers werd opgenomen door The Shadows. Ik weet niet wat nummer dat is, maar dat staat hier, dus het zal wel. En op 16-jarige leeftijd speelde hij in zijn eerste band, The Roulette met Adam Faith. Uh, uh, na hier uh, toetsen te hebben gespeeld. stapte hij over op de gitaar. En daarna speelde hij twee jaar gitaar bij Unit 4 Plus 2. En die kent u dan weer van Concrete and Clay. Dat is ook zo'n prachtig liedje. In 1969 werd die zanger van Argent. En deze band schreef Ballot onder andere de nummers uh, A Liar in 1971. Een hit in de versie uh, van Three Dog Night. En uh, God gave Rock and Roll to You. in 1992 gecoverd door Kiss. Nou. Dat was hem dus. Nou. Huh? Hè? Hele staat van dienst. Ja, ja een bekende zo. jongen toch wel. Ja, maar ja, toen ja, ja. ik zijn na naam voor de eerst had, dacht ik: van nou, dat weet ik niet. Ik was dat klopt wel bekend. Ja. Oké. Okay, de nou. stem. De weet, stem. Jij, weet jij stem. weer meer dan ik? Nee, de stem. Uh, dames en heren, we hebben, uh, het is al bijna november. Uh, dat, uh, dat weet u natuurlijk intussen. Maar we zien hem. Wat is er nog steeds? De zomer in het hoofd. En dat is sinds vandaag over. Ja. Eindelijk is hier ook de zomer ten einde. En vandaar deze prachtige plaat van Seal Autumn Leaves. Ah. The fallen leaves drift by my window. The autumn leaves are red and gold. I see your light. The summer kisses The sunburned hands I used to hold Since you went away The days grow long, And soon I'll hear A winter song I miss you most of all, my darling, when all to start to fall. Even, hè? Nou, heel mooi. Teder eind na zo'n spannend begin van deze uitzending. Ja, toch wel, hè? Teder, die maar, is heel Prachtig. Ik geloof me, maar uh, het is nog niet afgelopen. Nee. Nee. Nee. We komen nog maar, we zijn, maar, maar we zijn nu volkomen ontspannen, dus nou komt, ja, er, maar dan ik daar niks komt er weer eens eens een hele mee, rare plaat dan. Nou <laughs> komt er weer een hele rare plaat dan. Johnny Congo's. He's gonna step on you again. <laughs> Hij gaat bovenop je staan, ja! <tieden> Johnny Kangoes was dat en hij gaat bovenop je staan hoor. Kijk maar naar. Gekke trampling. <laughs> He's gonna step on you again. Nou, lekker dan. Uh, het zit erop, Bep. Voor vandaag. Het zit erop voor vandaag. Ja, het zit erop voor vandaag. Wij hebben de spanningen van uh, Halloween doorstaan. Ja. We hebben het overleefd allemaal. Ja, terwijl het nog buiten donker moet worden. Ja. Uitgeholde pompoenen. Ja, het zal wat worden vanavond. <laughs> maar goed. Um, ik wens u een, uh, vanavond een hele fijne, ha fijne ha ha Halloween. En uh, ik hoop dat u het overleeft allemaal. En dat het niet al te scary is. Oh. Goed, ik ben er morgen weer om 12 uur samen met Ron. En dan hebben we ons cultuurprogramma natuurlijk. En donderdag weer samen met Dolly. Ben, bedankt weer voor uh, je fijne bijdrage Heel vandaag. Heel graag gedaan. En wij spreken elkaar snel. Wij spreken allemaal snel.